Het MBO gaf 7% meer uit aan salarissen, terwijl er minder geld van het Rijk kwam. Overigens hielden alle onderwijsinstellingen minder geld over. Alleen de basisscholen deden het goed. Maar dat is te danken aan de renteinkomsten die ze konden bijschrijven. De crimineel Michael Snow heeft zich vanochtend aangegeven bij de politie. Volgens een advocaat wil Snow niet langer leven als aangeschoten wild. De Amsterdammer van 36 werd gezocht voor de moord op een rapper van 19. De politie had Snow op de lijst van meest gezochte criminelen gezet. De politie heeft in Wedde in Groningen een ondergrondse hennepkwekerij ontdekt. In zes zeecontainers die meters diep in de grond zaten stonden 600 planten en 6400 stekken. Ook zijn er 1400 lege potten gevonden. En volgens de politie wijst dat erop dat een groot deel van de hennepplanten in Wedde kort geleden is geoogst. Guus Hiddink wordt na de zomer bondscoach van Turkije. Hij heeft met de Turkse bond een contract getekend voor twee jaar met een optie op nog twee jaar. Deze week werd bekend dat Hering vertrekt bij Rusland, dat zich onder zijn leiding niet wist te plaatsen voor het WK. Ook Turkije heeft zich niet geplaatst. Omdat Hering's contract na de zomer ingaat, is het niet uitgesloten dat hij met een ander land alsnog meedoet aan het WK. Het weer in het noorden schijnt de zon nog, maar vanuit het zuiden neemt de bewolking toe. Vanmiddag in het zuiden regen bij maximaal rond 2 graden. Ten noorden van de grote rivieren sneeuw, bij temperaturen rond het vriespunt. Dit was het NOS Journaal.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 a chance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 for me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 Leven. de ferie. Entangle. to be.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 The handsome lancer never made it home. They got some cooking to do. Oh, yeah.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 Dan stoort ze m'n hart vol en al uit Londen. Van de wereld weet ik niets, niets dan wat ik hoor en zie.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 Met het prachtigste verhaal, oh God, wat is er lief? Gisteren had we een die ik mis je een zoen. Vandaag het Praag een kattenbel, want er is zoveel te doen.